Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 95120. Een volle uitzending vanavond met vier wedstrijden in de Eredivisie. Eentje is er al bezig. VVV zorgde er gisteravond voor dat we waarschijnlijk wat eerder afscheid kunnen nemen van Erediv Eredivisionist Willem II. Tenzij de Tilburgers vanavond hun stadion nog kunnen laten juichen, Ach, nog niet mee. 20 minuutjes krap aan de gang, maar er is gejuicht door de aanhang van Herenveen enkele tientallen supporters konden juichen toen Jan Maat in de zesde minuut van de wedstrijd raak kopte. Een snelle omschakeling bij de vriezen. Jan Maat zette het zelf op. Narsing aan de rechterkant, een voorzet, en jamma tussen heel veel verdedigers in. Met een prachtige kopstoot van dichtbij hoor. Het is 1-0 voor Heerenveen dus, na 20 minuten in Tilburg. De andere wedstrijden zijn Herakles tegen Vitesse. Roda tegen de Graafschap en om kwart voor negen ook nog NAC tegen ADO Den Haag. In Duitsland wordt er voetbal tussen Bayern en Borussia. Wij houden we op de hoogte van de tussenstanden? En er is straks korfbal. De strijd om de eerste plaats in de korfbalcompetitie tussen Fortuna en KZ. En er wordt ook nog geschaad. en we kijken natuurlijk terug op wielrennen. De eerste Nederlandse overwinning van dit seizoen. Althans, voor een grote wedstrijd. Langs de lijn, zaterdagavond. Sport en muziek. Palmer met Addicted to Love. Heb jij nog Tilburgers gezien die er nog in geloven, Ach, nog niet meer? Nou, niet veel. En ook Heerenveen nu in de aanval. Een 1-0 voorsprong voor de Friese in de 25e minuut van het duel. De kansen zijn de goal van Janmaat. Overname van Willem II. Hakola aan de rechterkant. Voorzet kan komen. Daar is Trijafka. De spits die nog altijd wacht op zijn eerste doelpunt bij de eerste paal. Maar de bal gaat net aan hem voorbij. En zo komt Herenveen hier goed weg. Het is een eerste mogelijkheidje voor Willem 2. Terwijl nu aan de rechterkant van het veld Narsing alweer komt Narsing. Daar is hij. Puntstrafsomgebied. Rechterkant. Zoeken naar links en naar rechts. Schieten maar. Daar is de doelman. Daar is ook Bas Dost. En daar is de 2-0 van Herenveen in de 25e minuut. Bas Dost haalt persoonlijk hier zijn gram natuurlijk. Want speelde niet meer sinds 9 november Toen stond hij voor het laatst in de basis althans. En uh, dat was de wedstrijd tegen Nack verloren toen in de beker. En hij mag het weer een keer vanaf het begin laten zien. Weer zo'n aanval via de rechterkant waarbij Narsing dus een belangrijke rol speelt. Was aangegeven bij de goal van Jan Maat. En is nu ook aangegeven bij de goal van Bas Dost. Een eenvoudige bal uiteindelijk voor hem. met doelman zit er nog even met een handje bij verhulst. maar kan de bal niet keren. De bal dus vanaf de rechterkant van Narsing en dan kan Dost... ...van een meter afstand zo binnenwerken. Er staat hier veen dus al met 2-0 voor. In een wedstrijd waarin je wat verwachtte van Willem 2 ...dat u de aftrap mag gaan nemen met Strihavka en met Lasnik. Vorige week een dramatisch slechte wedstrijd van Willem 2 tegen Excelsior. Het gras zou worden opgevreten vanavond. Maar goed, dat gaat misschien nog steeds wel gebeuren. Maar ze staan wel met 2-0 achter. Ja, ik raad het ook niet aan trouwens, want het is een uh, zompig, zompig matje hier in Tilburg. We verder met het buitenlands voetbal beginnen in Duitsland. Kaiserslautern HSV 1-1. Schalke ook 1-1 tegen Nuremberg. Hoffenheim tegen Mainz 1-2. Köln won van Freiburg 1-0. En St. Pauli verloor van Hannover 96-0-1. En bezig is Bayern München tegen Borussia Dortmund. Het verschil tussen beide ploegen is 13 punten. Dus Bayern moet winnen, want anders kunnen ze het helemaal vergeten, Frank Wieluidt. Ja, ze kunnen überhaupt denk ik wel uh, het winnen van de competitie, het kampioen worden kunnen ze wel vergeten. Uh, niet zozeer afhankelijk van deze wedstrijd. We zijn uh, bijna 40 minuten uh, bezig in uh, München en het staat 2-1 voor Dortmund na een geweldig eerste half uur in deze wedstrijd. Een absoluut top affiche in, uh, in Duitsland natuurlijk. En die achterstand van Bayern München, zelfs als ze winnen vandaag nog van Dortmund... zal veel te groot zijn om nog kampioen te worden. Dus in eerste instantie richt Bayern München zich maar eens op de tweede plaats. Maar ook daarvoor moet deze wedstrijd gewonnen worden... 2-1. De openingsfase was duidelijk voor Dortmund na een fout van Schweinsteiger op het middenveld. Veel te dicht bij zijn eigen goal. Een beetje nonchalant die bal naar rechts willen tikken. En daar zat uiteindelijk Großkreutz goed tussen. Die gaf een steekpaasje op Barrios, de topscorer van Dortmund. En die ronde de bal keurig netjes af voor uh, Dortmund. Dat was de 1-0. Direct gevolgd trouwens uh, door de 1-1 uit een corner. Ingeschoten door Gustavo, de man die bij Bayern München is gekomen om van Bommel te vervangen. Onmiddellijk gevolgd weer door de 1-2 van Sahina. Een razendsnelle counter. en uh, goed uitgevoerd schot ook uh, van uh, Dortmund. Heel mooi, goed geplaatst in de verre hoek. De jonge doelman van uh, Bayern München. Kraft volkomen kansloos op uh, op die inzet. Maar Bayern München, ja, dat heeft behoorlijk veel moeite met dat goed spelende Dortmund. Twee ploegen in topvorm. Heerlijk om naar te kijken tot nu toe, hoor, die eerste 40 minuten. Dortmund gaat een kop 55 uit 23 uh, en speelt dus nu. Leverkusen heeft er 45 uit 23. Hannover 44 uit 24 is derde en Bayern München is nu nog vierde met 42 uit 23. Dan Engeland: Wigan Athletic verloor van Manchester United 0-4. Everton versloeg Sunderland 2-0. Aston Villa, Blackburn Rovers 4-1. Newcastle United, Bolton Wanderers 1-1 en Wolverhampton Wanderers tegen Blackpool 4-0. Manchester United gaat een kop 60 punten, gevolgd door Arsenal met 56 en dan Manchester City met 49. En alle drie die ploegen hebben 27 duels gespeeld. What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 Run for my soul, I better go, go, go, go, go, go, making sure I go, slow, I got to run, run, run, run, run, run. run for my soul. I better go, go, go, go, Make sure I go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, slow, go,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 1987, 24 jaar geleden was het voor de laatste keer dat de Nederlander de omloop het volk won. Teun van Vliet was dat. Ja, en nu heet het geen omloop het volk meer, maar omloop het Nieuwsblad. En nu was het Sebastian Langeveld die de mooiste dag uit zijn wielerleven be beleefde. Steven Dadeboud was erbij. Er past op de streep geen haar tussen, tussen Langeveld en Fletcher, Maar zelf weet Langeveld meteen al dat hij gewonnen heeft. Geweldig, geweldig! Ze kwamen dus samen over de streep, maar Langeveld was al vroeg alleen in de aanval gegaan. Al op ruim 50 kilometer van de streep. Ik voelde me heel sterk en uh, ik heb misschien al maanden naar deze wedstrijd toegeleefd. En als je dan uh, ineens in die wedstrijd zit, en... ik kon me eigenlijk niet inhouden. En, uh, ik, denk, ik rijd gewoon tot de Molenberg en ik zie wel wat uh, toen ik met Housler hier ging, was het ook van ver. Het is, het is, het is vroeg in het jaar en dan, als je dan al heel goed bent, dan ben je gewoon het voordeel als je op zo'n parcours kan koersen. Voelde jij dat het op het moment dat je wegreed dat je zo goed was? Want het was echt op, op kouze voeten, het was niet wegspringen, maar het was gewoon alsof het vanzelf gebeurde. Ja. Ik was, uh, ik wist dat ik vandaag heel erg goed ging zijn. Kijk, als je, als je vanaf december al eigenlijk alleen maar goede benen hebt en uh, met deze wedstrijd bezig bent, dan kan het niet zo zijn dat je, dat je ineens slechte benen hebt. En dan zit je in die situatie, uh, dat je voorop rijdt, het flesje sluit dan later aan. Je zegt, je bent er al zo lang mee bezig, wat gebeurt er in je in hoofd? Ja, toen Flesje aansloot was ik vooral bezig met de Westen te winnen. Alleen toen ik wegging was ik vooral bezig met... Ik heb in de winter heel hard gewerkt met mensen om me heen om, ja, om, gewoon, uh, om er gewoon vol voor te gaan dit jaar. Niet dat ik dat andere jaren niet deed, maar ik denk dat ik, ik ben nu 26 en dat ik er echt klaar voor was. Om, uh, ja, het moest gewoon gebeuren en uh, ja, dan schiet dat er weer heen natuurlijk uh, dat je de hele winter hier hard voor gewerkt hebt. Even verderop bij de bus, de Rabobus, de bus van de ploeg dus staat proefbaas Harold Knebel. Champagne extra budget aanvragen bij de bank. En technisch directeur Erik Breukink is er ook. Schitterend, ja, dat is wel spannend natuurlijk. Want hij gaat hem aan. Je denkt, Fletcher die komt er nog over. En dan pest hij nog uit zijn, uh, zijn grote teen, denk ik. Hij kan er ook nog even over volgens mij. Ja, maar het was man tegen man. En ze hadden allebei solo gereden. Uh, Langeveld nog langer dan Fletcher. Maar Fletcher heeft natuurlijk aan, uh, 1 minuut 20 dicht gereden. Dus ja, dan, dan is het nog wie net ietsjes meer over heeft op de streep. En uh, ja, super verdiend denk ik. En uh, ook zo nodig voor hem. Uh, ja, ja na nou, zo'n jaar? Ja, een jaar, je, je verwacht dat hij dit soort wedstrijden aan kan. En ook kan rijden om te winnen. Ja, dat doet hij meteen al uh, hier in het Nieuwsblad. Dus ja, dat is, dat is gewoon super. Ja. En op zo'n moment dat Fletcher ja er dan bij komt, hè, um, weet u dan meteen ook nog wel dat er nog genoeg kansen zijn? We hadden wel het vertrouwen, want we zagen Fletcher echt moeite hebben om aan het wiel van Langeveld te komen op het laatst. En toen ging Langeveld wachten en toen kwam Fletcher eigenlijk nog heel, heel moeilijk daarbij. Dus we zagen wel dat hij ook daar kapot zat. En Langeveld, ja, die vertrouwde wel dat hij op zijn sprint. Maar ja, je ziet, het verschil is zo is so close. Maar we hadden echt wel vertrouwen dat hij, dat hij dit kon afmaken. Ja. Ja, je hebt het over vertrouwen, hè? maar dat is op zich best wel bijzonder dat, dat hij nu daar zoveel vertrouwen in had in deze finale? Want het is zo vaak net niet gelukt. Ja, maar hij is nog steeds wel, wel jong. Uh, met Lars was hij uh, de aangewezen man om, uh, om de finale te kleuren. En dat hebben ze beiden gedaan. En ja, dat hij dat nu wint, ik denk wel heel, heel belangrijk voor zijn zelfvertrouwen... op dit moment van zijn carrière. Ik denk wel heel erg nodig. Nou. Oh, koud. En dat na een week waarin Rabo zo graag een statement wilde maken over de oortjes. Rabo wilde met oortjes rijden. Maar ploegleider Nico Verhoeven begint zich af te vragen of er inmiddels een verband aan het ontstaan is. Rabo won tot nu toe al 10 wedstrijden dit prillenseizoen. En 9 daarvan waren wedstrijden zonder oortjes. Maar ja, dat was ook de coaching uh, gisteravond uh, met de teambespreking. Uh, jongens, uh, we rijden zonder oortjes. Ja, die mannen vonden dat een teleurstelling. Maar, ik zeg maar het goede nieuws is dat we al acht koersen gewonnen hebben zonder oortjes. Dus wij zijn wel de ploeg die kan winnen zonder oortjes. Dus, uh... Je moet er helemaal niet, niet, meer, niet meer moeilijk over doen, ja. Nee, maar die <laughs> hadden we ook even goed gewonnen als we wel oortjes hadden gehad. Dus ik, de jongens zitten gewoon goed in hun vel, het gaat lekker. En uh, ja, het, het steekt elkaar een beetje aan. Hè. We hebben nu zes verschillende winnaars, maar onder uh, een hele de Nederlanders. Kijk, en dat is ook wel eens anders geweest, dus wat dat betreft... Uh... Morgen kijkt iedereen naar jullie. Nou, dat hoeft niet. Wij hebben onze koers gewonnen dit weekend, dus... Uh... Okay. We wilden sowieso niet zeggen dat we niet rijden om te winnen. Maar uh, ik denk dat als je mag kiezen dat je deze wedstrijd uh, ver, ver boven de zondagwedstrijd zet. Wat, ja, uiteraard. Wat, wat zal er morgen anders zijn in de samenstelling van de ploeg vergeleken met vandaag? Nou, no normaal gezien, maar ik heb de renners nog niet gesproken. Dus ik weet niet uh, hoe die ervoor staan. Zou uh, Koen van Meldvoort niet rijden en, uh, en Laurens ten dan? Dus... En dan wie wel? Ja, de, Tom Lezer zou erbij komen. En er zou een brandtanking bij komen. Maar vanavond is het vooral nog even nagenieten voor de Rabobloeg. En in het bijzonder voor Sebastiaan Langeveld. Hij heeft maanden naar vandaag toegeleefd. En pakt de overwinning door Fletchia op de streep een haatje voor te blijven. Ja, Ik had ja, nou ja op zich maakt het me geen reden uit hoe ik winnen natuurlijk. Als het, uh, als het een millimeter is of 5 centimeter of een wiel, dat uh, maakt me niet uit. Sebastian Langeveld won de omloop. Het nieuwsblad Steven Daarabout maakte deze reportage. We gaan er niet mee. kijken of Willem 2 beter doet dan die 0-2 achterstand tegen Herenveen. Nou, misschien kan er nu wat. Vrije trap van Lasnik vanaf de linkerkant. Maar de doelman van Herenveen, dat is Kevin Stoehallegaard, zit, er, zit erbij. Naast doet dan misschien nog mee. De 38 e minuut van de wedstrijd. Het is in Tilburg 2-0 voor Herenveen. De goals dus gezien van Jan Maat. In minuut 6 en uh, Dost in minuut 25. En het voelt nu al als een verloren avond. En dan natuurlijk voor Willem II, het elftal waar werkelijk niets, maar dan ook helemaal niets van uitgaat. Het publiek houdt zich wat dat betreft nog uh, betrekkelijk rustig. En Heerenveen maar weer eens in de aanval. De Friese hoeven totaal hun uh, maximale, ja, hun maximale uh, hoe noem je dat? Ze hoeven helemaal niet maximaal te spelen. Ze doen het heel rustig aan. Ze spelen de bal nu achterin rond met Breuier en. Uh, daar gaat de bal richting Grindheim. Richting de rechterkant. De medertje op vijf voor de middenlijn. Jan Maat, Narsing, vertrokken. Nu gaat de vlag omhoog voor het buitenspel voor de man van de twee voorzetten al in, in deze wedstrijd. maar. Uh... Wat wil Willem 2 met deze wedstrijd? Wat kan het nog? Wie gaat hier de leiding nemen? Dat zijn zo van die vragen die zich aandienen. De doelman mag een vrije trap nemen. Na dat buitenspel dus aan de overkant van het veld. Davino verhulst. Nou, daar is zijn bal. De helft op van Heerenveen. Breuijer moet verdedigen. Is terug in de basis. En Jan Maat gaat dan proberen de bal over de achterlijn te laten lopen. Dat lukt hem inderdaad en zo is daar dan een keeperstrap voor Stoer Ellegaard. De doelman van Herenveen dat vanavond trouwens niet kan beschikken over Asaidi. Dat heet een volgelopen kuit, wat last van de kuit al de afgelopen periode. Berends op het punt om vader te worden en hij is er ook niet bij. Dat betekent toch wel wat problemen in de voorhoede van de Vriezen Die voor de rest ook helemaal geen aanvallers op de reservebank hebben zitten. Dus wel Dost in de basis en dat scheelt natuurlijk toch. Want hij maakt maar weer een doelpunt en dat is voor hem nummer 9 van het seizoen. En hij beweest daarmee natuurlijk toch het ongelijk van de coach van Ron Jans. Die steeds op Elm vertrouwde. Die staat op het middenveld net als Vairine trouwens. Die terug is van een schorsing. Daar is Willem II met een richting Niemandsland heel mooi buitenkant rechts gegeven door Biemans. Ja, die wijst dan nog wat. Maar deze bal was gewoon uitermate zwak. Herenveen kan hem oppakken, meter of 15 bij de cornervlag vandaan. Kelvin Jongapin, de linksback van Heerenveen. Bal gaat naar Elm op het middenveld. Dus daar is dan jan van der Heijden, kopt hem onbedoeld door naar Philip Dudicic. Dudicic aan de linkerkant spelend. Daar is Dost met de aanname. Dost, die gaat op weg naar 3-0. Dost wel erg ver naar de buitenkant richting de achterlijn. Het echte gevaar is er nu vanaf. En dan komt er bovendien steun van Pereira voor de doelman van Willem II. Die Dost daar naar de buitenkant is te krijgen. En zo loopt het allemaal met een 6 af. Dost leek op weg naar 3-0. Nou, dan zou het echt geen wedstrijd meer zijn geweest. Maar laten we eerlijk zijn, 4,5 minuut voor de pauze. 2-0 voor Heerenveen. Dat voelt ook alsof dit al lang geen wedstrijd meer is. Een etage hoger in dit gebouw zit Frank Wielaar te kijken naar de televisie. Naar Bayern München tegen Borussia Dortmund. Vandaar dat u geen uh, geluid vanuit het stadion hoort. Uh, Bayern tegen Borussia. Het is inmiddels rust, Frank. Ja, het is rust. En 2-1 nog altijd voor Dortmund... in de uitverkochte Allianz Arena in München. Dus dat is een behoorlijke prestatie, want het is niet veel ploegen gegeven... om te winnen in München. De laatste was Mainz, dat was in september ergens. En 2-1, daar is niet zo gek veel op af te dingen, hoor. Want Dortmund begon dus beter, scoorde, kreeg onmiddellijk een doelpunt om de oren. Maar bijvoorbeeld Robben bij Bayern München, die wel gewoon in de basis staat... is nog niet echt een factor geweest. En dat heeft alles te maken met dat sterke... Middenveld van uh, Dortmund dat met veel loopvermogen die aanvallers van uh, Bayern München tot nu toe weet op te vangen... En eigenlijk de kansen, die zijn er wel geweest ook voor Bayern. Ook naar de 2-1 nog, Comes. Die maakte hem, maar die stond met zijn knie ongeveer buitenspel. En een Hoe scherp, doe je dat? Ja, je steek je knie voorbij de laatste verdediger en dan sta je buitenspel. Was maar ja, het was dus gewoon geen buitenspel bedoel je? Nee, eigenlijk. Dat kun je, zelfs in de herhaling moest je echt een vergrootglas erbij halen om dat te zien. Maar de assistent, scheidsrechter, die dacht het en die stak zijn vlag omhoog. Anders was het 2-2 geweest bij de pauze. Maar uh, ja... Als je echt de lettertjes van de wet ernaar kijkt... en de herhaling ook nog eens stilzetten... dan heeft hij 100% gelijk, hoor, die assistent scheidsrechter. Maar goed, doelpunt Gomez dus afgekeurd. Bayern in zijn sterkste opstelling, zoals ze ook, speelde tegen Inter. Dus dat mag het excuus van Van Gaal ook niet zijn. Ik ben heel erg benieuwd hè? wat de trainer van Bayern gaat bedenken... om dit middenveld van Dortmund, wat er echt heel goed is uh, in dit, deze competitie. En uh, Dortmund natuurlijk ook de ploeg in vorm. Niet voor niks zo duidelijk de koploper in de Bundesliga. Wat gaat Van Gaal bedenken om deze ploeg deze hele sterke ploeg van uh, uit Dortmund om die te verslaan in de tweede helft. Daar moet echt nog een, een kunststukje uitgehaald worden door Bayern. I don't je you to be no slave. I don't want you to work all day. True. And I just wanna make love to you James, I just want to make love to you. En dat zei ze tegen u allemaal. Uh, Willem II, Heerenveen, racht aan niet wegen. Zojuist gefloten voor de rust door schets, zegt uh, Pieter Vink, die een uh, makkie heeft vanavond. Want er zijn nauwelijks overtredingen op het veld. Er werd ook echt 10 seconden blessuretijd opgeteld bij de eerste 45 minuten. Die Heerenveen dus heeft afgesloten met een uh, 2-0 voorsprong. En eigenlijk voelt het als over, want uh, Willem 2 is machteloos en krachteloos. Er was een superdag nodig van tevoren, zei Gert Heerkenstad richting deze wedstrijd. Nou die superdag die heeft misschien Herenveen wat het ook eenvoudig heeft. Want nog twee momenten gezien met Elm, een kopbal wat te, te zacht ingezet. En een voorzet weer van Narsing vanaf de rechterkant. Een uh, bal bij de eerste paal die Elm niet helemaal vol op de schoen kon nemen. En ook die bal kon worden opgepakt door Doeman, Davino voor Hulst van Willem 2, Maar zijn proef staat dus bij rust wel met 2-0 achter, maar 2-0. Nou ja. Tegen Heerenveen. Na 45 minuten. Na een winterstop van ruim drie maanden beginnen de hockeyers in de hoofdklasse morgen aan de tweede helft van de competitie. Rotterdam speelt thuis tegen Beeldhoven's SCHC. Voor Roderick Weusdorf is dat een speciale wedstrijd. Want de 28-jarige spits van Rotterdam, ook wel Mr. SCHC genoemd, stapt aan het begin van dit seizoen over van Bildhoven naar Rotterdam. Ja goed, ik, ik dacht dat het tijd was voor iets nieuws. Ik heb zes jaar bij SCSC gespeeld, eh, waarvan de eerste drie jaar ik eh, fantastisch was en eh, de play-offs bereikte. Eh, twee keer vijfde, en het laatste jaar natuurlijk is het eh, bekend verhaal eh, dat wij bijna degraderen. Ik werd niet meer geselecteerd voor het Nederlands team. Eh, ik werd ook wat ouder en ik dacht van, nou weet je, als ik, als ik nog iets wil gaan bereiken, misschien nog het Nederland, Nederlands team, een keer hoger eindigen in de, in de, uh, voor de titel. Dan moet het nu gaan gebeuren en toen uh, nou ik dus, dus we hebben, doen besluit om, uh, om bij Rotterdam te gaan spelen. In ieder geval een, ja, een stap hogerop in mijn uh, optiek. Mm -hmm. uh, toch Met wat betere jongens uh, spelen uh, en we meestrijden voor die titel en daarbij weer in de kijkers spelen voor het Nederlands team. Hoe hebben ze daar bij uh, SCC op gereageerd? Want je zei al, je hebt heel lang daar gespeeld, hè? een soort mister SCC was je bijna. Ja. Nou, gelukkig, in mijn geval, viel dat goed. Ik ben iemand die altijd open en eerder communiceert. Uh, ik heb veel gesproken. En, en ook de, het jaar daarvoor ook al aangegeven dat, dat er echt wat dingen moesten, moesten veranderen. Uh, nou, daar zijn ze wel aan de, mee aan de gang gegaan. Alleen ja, het laatste jaar resulteerde dus toch dat het, uh, het niet zo goed ging. Uh, maar iedereen begreep mijn, begreep mijn beslissing. Helemaal, als ik het zei, dat ik, ik toch nog een keer voor het hoogste wilde gaan. Ook voor het Nederlands team. Uh, kon iedereen die beslissing, uh, in ieder geval van mij zelf, in geval, uh, goed begrijpen. Dus ik, uh, ik, ik ben daar goed weggegaan uh, in vrede. Je ja, zei ook al dat je misschien weer in de picture wilde komen van de Nou dat is uiteindelijk gelukt, hè? want uh, Michel van Heuvel zag het niet meer zo zitten met jou. Maar Paul van As daarentegen wel. Nou goed, dat is, uh, ik werd vorig jaar niet geselecteerd voor, uh, voor het WK in India. en. Uh, ja, toen was ik eigenlijk uh, het, het een beetje zat. Want ik, zat een beetje, ik ging er steeds meer aan bij het Nederlands En ik dacht, nou ja, uh, uh, op deze manier wil ik ook gewoon niet meer verder. Ik wilde stoppen. Totdat Paul van Nassen de nieuwe bondscoach belde. En, uh, en zei dat het wel in mijn zag zitten. Uh, nou, en dat uiteindelijk ook bewees door... Uh, door ja, een aantal andere jongens vielen af. En ik, ik, ik mocht erbij blijven als een van de oudere jongens. Uh, en wij gingen trainen en we het eigenlijk weer, dat ik het zo leuk weer vond, uh, wat ik in jaren eigenlijk, een jaar eigenlijk niet, meer, niet, niet meer had gezien met een leuke jonge groep, met een, een coach, een pipa manager, waar ik persoonlijk echt een voorstander van ben en heel erg van hou. Uh, ja, vond ik het zo leuk dat ik dat ja, toch weer volde voor wilde gaan. Ja, want de Olympische Spelen lonken weer voor jou dan, hè? na Peking. Zou je je tweede Olympische Spelen worden? Ja, inderdaad. En dan, uh, dat zal natuurlijk fantastisch zijn. En daar uh, daar doe, ik het, doe ik het voor. En uh, Ik denk ook elke sport dat is, uh, je hoogste doel Natuurlijk moeten we ons eerst nog kwalificeren. Mm -hmm. En moet ik überhaupt nog alle andere toernooien eerst nog gaan halen. Maar dat kan ik afdwingen door gewoon goed, uh, goed te spelen. Maar dat zou, daarnaast zou het inderdaad mijn met, met tweede speler kunnen worden. Dat is natuurlijk uh, ontzettend mooi. En daar, uh, daar doe je het voor. Even terug naar Rotterdam, Roderick, want je bent een beetje gehaald hier ook voor de strafcorner, denk ik. Sahel Abbas is hier weggegaan, de Pakistan, met een wereldcorner. Voel je dat ook een beetje, die druk van de strafcorner? Ja, nee goed, kijk, uh, het, is, het is in ieder geval geen druk waar ik niet, niet mee kan omgaan. Want mm. dat, uh, ja, ik, ik doe het al jarenlang en uh, ja, ik weet dat ik daar gewoon goed in ben. En, uh, ik eis van mezelf dat ik gewoon ook uh, genoeg corners maak. En ik heb laatst uh, wat statistieken gezien en dat was eigenlijk nog wat uh, te laag. Dat uh, kan ook komen door inderdaad, het ritme waar we het net over mm. hadden dat, het, dat dat er nog niet helemaal uh, was. Dus ik, ik eis van mezelf dat in de tweede van het seizoen uh, dat beter gaat. En ja, ik weet dat de club... Uh, ja, die hebben natuurlijk niet voor niets ook gehaald. Onder andere voor de corner. Ja, daar ben ik voor. En die druk voel ik helemaal niet. Want ik eis het gewoon van mezelf. En zo moet ik er mee omgaan. Tot slot, Roderick. Die wedstrijd zonder tegen SCC. Is dat nog een speciale wedstrijd voor jou, trouwens? Ja, dat zal... Ja, jawel. Het is In zoverre is het speciaal dat het een oude club is... waar ik zes jaar gespeeld heb. Maar het is wel... ...wat minder speciaal geworden, omdat natuurlijk dat team is leeggelopen. Uh, stukken of 10 11 jongens zijn uh, vertrokken, dus het is een, een totaal nieuw SCAC. Uh, dus ja, dat maakt het weer iets minder uh, speciaal. Maar natuurlijk alle mensen die eromheen zitten en mijn oude club... Uh, ...die ik toch een warm hart uh, toedraag, uh, maakt jullie extra, extra speciaal. En, uh, de eerste wedstrijd hadden we nog niet gescoord. Toen kwam ik er nog gooien op, uh, ik vind het niet zo netjes om te scoren tegen ze... Maar uh, wel 5-0 gewonnen toen, hè? Wel 5-0 <laughs> gewonnen. Maar nu hopen we toch wel echt uh, ook, uh, ook een goaltje te maken. En dat we gewoon uh, natuurlijk weer gaan winnen. En dat zei Roderick Weusthoff. Hij was in gesprek met Tim Steens. Ik dacht dat ik nog een man was die te laat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 Nothing's fine, I'm tall I'm all out of faith This is how Right should have seen just what was there and not some holy light scrawled beneath my vein. was dat van Nathalie in Ja. Een van de wedstrijden die over vijf minuten begint... is Heerenveen, nee, Heerenveen, Herakles tegen Vitesse. Twee ploegen die uh, dolblij zijn dat VVV gisteravond van Excelsior won. Want daardoor staan ze nog steeds drie punten voor op die bedreigde plaatsen. Uh, want het is een moeilijk seizoen. Zowel voor Herakles als voor Vitesse en die houtkamp. Met name voor de laatste, een bewogen seizoen ook. En inderdaad, uh, het is een wedstrijd in de, zoals het zo mooi heet, de kelder. Die nog niet onder water staat. Van uh, zowel Heracles als uh, Vitesse in de kelder van de Eredivisie. 13e staat Heracles. En 14e met uh, evenveel punten. Namelijk 25 als Heracles staat uh, Vitesse. Met iets minder dan doelsaldo op de 14e plaats. Het is dus uh, nummer 13 tegen nummer 14. Allebei 25 punten. Excelsior heeft uh, een paar puntjes uh, uh, minder daaronder. Namelijk, uh, even kijken uh, drie? Uh, Ja, drie punten minder. Dat heb je heel goed gezien. En ja, Feyenoord heeft er net zoveel als Heracles en Vitesse. Dus het is een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Bij de ploegen missen ook een, uh, een paar uh, steunpilaren. Zeg maar. Breukers is geopereerd aan de pink en kan niet spelen bij Heracles. Zijn vervanger is Mike Tewierik. En aan de andere kant twee geschorsten, Belangrijke geschorsten, Aysati en Matic... Dat zijn twee middenvelders, alhoewel. Maar hij zat hier ook links voorin uh, regelmatig te vinden was de afgelopen week. Maar allebei zijn ze er niet bij. En ook Boni is er niet bij. Ook M niet, maar Boni zeker niet. Want die uh, is uh, geblesseerd. De maker van het doelpunt vorige week. Zijn uh, eerste doelpunt bij Vitesse. Dat heeft meteen een blessure opgeleverd. Dus hij is er ook niet bij. Belangrijke wedstrijd. Ik zei het al, onder leiding van Ben Havenkort. Heracles tegen Vitesse. Ze staan op het veld bij de teams. Uh, en uh, ook Ben Havenkort staat daar. Die gaat over een paar minuten fluiten voor het begin van deze wedstrijd in een natuurlijk uitgekocht stadion in Almelo. Een andere wedstrijd een kwartveracht is Roda tegen de Graafschap. Roda thuis nog ongeslagen. En de Graafschap, ja, dat heeft de punten ook nog steeds hard nodig. Want er staat maar één puntje voor op Herakles en Vitesse Ries van der Maden. Ja, zo is het inderdaad. De Graafschap zal nog wat punten moeten sprokkelen voordat ze echt veilig staan... Zijn al weken de nummer 12 in de eredivisie. Maar verloren vorige week in Arnhem van Vitesse met 2-0. Dit zijn normaal gesproken niet de wedstrijden natuurlijk voor de ploeg uit de Achterhoek. Die zomaar even in een overwinning. Kan worden omgezet. Want Rode JC. Je zei het al. Thuis ongeslagen. Nog altijd wel heel veel gelijke spelen. Van de elf thuiswedstrijden speelde Roda zevenmaal gelijk. Maar ze zijn hier bezig in Zuid-Limburg aan een uitstekend seizoen. Met als doelstelling natuurlijk het halen van Europees voetbal. De graafschap wil zich zo snel mogelijk handhaven. Het verschil op de ranglijst 13 punten. De spelers staan al klaar in de catacombe. het Stadion hier stroomt langzaam vol. Kijk ik nog even naar de opstellingen van beide ploegen. Daar valt op dat Rode JC. Nog altijd niet kan beschikken over de Loosje, Sutsuïn, dat hem te geschorst is. En dat Bodor de Hongaren vanavond als linksback speelt. En waarschijnlijk kiest Van Veldhoven, dat is nog niet helemaal zeker, zullen we zo zien. Kiest Van Veldhoven de trainer ervoor om met drie verdedigers te gaan spelen tegenover de twee spitsen van de Graafschap. De Graafschap vanavond met... Sjoerd Overgoor, die doet niet zo heel vaak mee, speelt vandaag op het middenveld. Ook daar wordt waarschijnlijk gekozen voor een versterkt middenveld. Want Leon Broekhoff, de centrale verdediger, zit op de bank. Het vuurwerk komt naar boven. De spelers komen het veld op onder leiding van Tom van Sieven. We gaan dus zo dadelijk beginnen. En u hoort het, het vuurwerk doet ook vanavond hier in Limburg weer mee. En nog even naar de man met de mooiste baan van vanavond. Want hij zit gewoon in de leunstoel voor de televisie bij Bayern tegen Borussia. Frank Wieluit. Nog net niet met mijn benen op tafel. <laughs> Inderdaad. Um, 2-1 is het nog altijd voor Dortmund in de Allianz Arena in München En Van Gaal uh, heeft in ieder geval bedacht om één wissel toe te passen. Baadstuber heeft hij eruit gehaald. Centrale verdediger. Nog een jonge jongen voor Breno en uh, Braziliaan. En uh, dat heeft tot nu toe nog niet heel erg veel zoden aan de dijk gezet uh, als het gaat om de wedstrijd onder controle krijgen voor Bayern München. Want de controle is volledig bij Dortmund. Dat uh, Bayern rustig opvangt, zo gauw ze over de middellijn heen komen, dan uh, wordt iedereen onder druk gezet en is het heel moeilijk de vrije man te vinden. Zo uh, is er nu bijvoorbeeld Robin die uh, een bal helemaal naar de andere kant moet verplaatsen naar uh, Ribéry. Nou ja, dan zie je al daar aan dat die twee hebben de hele wedstrijd nog niet. Aanvallend kunnen doen. En uh, ja, dan moet je als Bayern dus zorgen maken. Het grappige is dat Heunes vooraf heel uh, hooghartig zei: wij zijn op alle posities beter. Het feit dat wij deze wedstrijd niet gaan winnen is uitgesloten. Wij gaan deze wedstrijd absoluut winnen. Ik heb net even gekeken of hij... Uh, maar een plaatje op de tribune van uh, die man... hij zit al een klein beetje weggedoken in zijn regenjas... achter uh, zijn uh, kraag. Maar uh, hij zit er nog wel in ieder geval. En voorlopig, tien minuten na de pauze... Bayern dus nog altijd op die 1-0 achterstand tegen Dortmund. Dat eigenlijk, zou je kunnen zeggen... gezien de kansenverhouding, op het gemakje je stand houdt na de pauze. Heer ja, Vitesse in Nederland en de uitkamp Is begonnen, 0-0 de stand. Want we zijn 20 seconden bezig, ook nog geen kansen gezien... De inworp is voor Mark Looms voor de man in het zwart met wit. En in het oranje met witte broeken speelt Vitesse. Ik zei het al, Geen Ayse zat hierbij. Dus speelt Davy Prupper vanaf de linkerkant voorin. En dan uh, als diepe spits speelt nu, uh, want daar speelde een tijdje uh, Van Ginkel. Nu speelt Pedersen als uh, diepe spits bij Vitesse. Kijken of ze het uh, goede pad dat ze ingeslagen zijn onder leiding van Albert Ferrer kunnen doorzetten. In de moeilijke uitwedstrijd altijd tegen Heracles Almelo. Balbezit voor Mike de Wierik. de Jonge. Uh, uh, invaller in het team van Peter Bos, omdat uh, Breukers uh, geblesseerd is. Gaat de bal naar de rechterkant, maar wordt opgevangen door Yashida. De uh, Japanner, waar weer veel Japanse journalisten... Mee reizen als hij speelt, dat is niet te geloven. Ik kan me niet voorstellen dat als een Nederlander in Japan speelt... dat er meteen tien uh, Nederlandse journalisten elke wedstrijd bij uh, uh, Campus Great of zo uh, mee zal lopen. Maar hier gebeurt dat wel. Balbezit even rondspelen achterin door Maartens en uh, door uh, Tewierik. Terug naar Maartens en die wordt opgejaagd. Moet hij uitkijken, speelt de bal wel goed in de voeten van Kwanza. Kwanza naar de rechterkant, naar Douglas. Douglas uh, gaat het uh, gevecht uh, uh, nog niet aan, want hij geeft uh, de bal voor richting Armenteros. Maar die kan niet koppen van de straat. Wel, de bal wordt weggekomen, maar opgevangen door Willy Overtoom. Maar dan is de bal helemaal weg uit de verdediging van Vitesse. En wordt hij opgevangen door Van Ginkel. En gespeeld naar Yoshida. Nou, Het is een beetje aftast in de beginfase. Wel slechte bal, waardoor er mogelijkheid is voor Herakles. En ja, voor het eerst in het strafselopgebied Armenteros. Maar die wordt goed afgestopt. En zo blijft het 0-0. Willem II en Heerenveen zijn al bezig aan de tweede helft. Dracht nog niet mee het is 2-0 voor Herenveen en Willem II probeert uit te verdedigen. Maar de afvallende bal is meteen weer voor Janmaat, een meter of tien over de middenlijn. Janmaat richting Dost. Dost probeert de bal klaar te leggen, maar krijgt een zetje met het lichaam. Kan dat dan niet en staat ook nog buiten spel. En dat betekent dat Willem II een vrije trap mag gaan nemen op de rand. Van het eigen strafschopgebied. En je zou toch heel graag eens een keer in de rust in zo'n kleedkamer willen kijken. Naar Gert Herkes willen luisteren en horen wat hij dan te zeggen heeft. Als je ploeg zo verschrikkelijk slecht speelt. Als niemand initiatief neemt. Als ballen niet aankomen. Als iedereen stijf staat van de angst of van weet ik het wat. Maar het is helemaal niets vanavond met de Tilburgers. Het publiek is ook zo mak als een lammetje. En het voelt echt alsof iedereen zich al bij de degradatie heeft neergelegd. Want Dylan 2 heeft maar acht punten bij elkaar gespeeld in deze competitie. Hakola nu aan de rechterkant voor de thuisploeg. Weet de bal nog een linie naar achteren te krijgen ook. En dan de bal maar eens richting Strijhavka, de eenzame spits. Die misschien nog een kleine voldoende scoorde in de eerste helft. Maar de bal is voor Stoer Ellegaard. De doelman van Heerenveen. Geeft mee aan Breuer. Jan Maat heeft de bal. Jan Maat even zoeken met Richters in de buurt. Hij is ingevallen zojuist voor Jelic. Nou, wist u dat hij meedeed? Niet gezien. Het is 2-0 voor Heerenveen na 47,5 minuut. En dan de derde wedstrijd nog. Net begonnen ook Roda tegen de Graafschap. Richard van Maden. Twee minuten om precies te zijn. 0-0 de stand. De Graafschap inderdaad met drie verdedigers begonnen aan dit duel tegenover de twee spitsen van Rode JC. Dat is toch redelijk gedurfd en het is direct dezelfde tactische variant die Kalle de trainer van de Graafschap, ook koos in de heenwedstrijd in Doetinchem. Toen de Graafschap verrassend won met 3-1. Drie goals toen gemaakt door de topscorer van de Graafschap met negen doelpunten, Raidl Poupon. Hij keert vanavond tegen Roda terug van een schorsing. En Roda dat bouwt op nu in de derde minuut van de wedstrijd aan de rechterkant van het veld. Met De Vauw, de ridder gaat naar hem toe op de helft van de Graafschap. De Vauw doet weer een paar stapjes terug en speelt de bal dan naar Wielaard. Die heeft weinig controle, kan de bal nog binnenhouden met een slag. En dan is het Overgoor die aan de linkerkant de ridder vindt. Eerste kans voor de Graafschap misschien als de ridder gaat dreigen. Straks op het gebied binnen. Kijkt of er afspeelmogelijkheden zijn. Die zijn er niet. Twee man bij hem. En dan tegen Wielaard aan. Nog altijd de ridder. Kan hij de bal binnenhouden? Dat lukt omdat Wielaard de bal een setje geeft. En dan is het Overgoor. Overgoor probeert Poepon te vinden. Nog altijd Overgoor. Dan nu eindelijk inderdaad Poepon. Met wat... Ruimte voor zich, maar niet in de buurt van het strafschopgebied. En dan gaat de bal richting Titon, die probeert weg te halen. Dat lukt ook maar half een beetje een slordige beginfase zo... in dit duel na drie minuten 0-0 in Zuid-Limburg. Bayern tegen Borussia, Frank Wieluit. Daar lijkt het me beslist, want Dortmund heeft 3-1 gemaakt. Na een schot van grote afstand van Barrios... werd de bal overgeslagen door Kraft... En uit de corner die je vervolgens volgt... is het nota bene Hummels, de centrale verdediger van Dortmund... die er 3-1 van maakt met het hoofd. En ja, nota bene zeg ik omdat Hummels drie jaar geleden... in eerste instantie werd uitgeleend door Bayern München... en vervolgens door, voor 4 miljoen werd overgenomen door de ploeg uit Dortmund. En uh, ja, dat is natuurlijk, daar hebben ze in Zuid-Duitsland nog wel een beetje buikpijn van gehad. Ook in de aanloop naar deze wedstrijd toe. En uitgerekend, hij dus lijkt de wedstrijd te beslissen... Maar het is nog niet helemaal gedaan. Zojuist ook weer een schotje gezien. Een poging althans richting het doel van Gomez. Keurig opgeraapt door Mitch Langerak. Dat is een Australische jongen die voor het eerst in het doel staat bij uh, Borussia Dortmund. Maar hij heeft het nog niet bepaald moeilijk gehad. Hij komt uit Australië. Heeft zoals je aan zijn naam kunt horen Nederlandse roots. 22 jaar. Keurig gedaan van Borussia Dortmund. Dus tot nu toe 3-1 voor tegen uh, Bayern. In Heerenveen is de finale bij het schaatsen van de strijd om de Marathon Cup... Bij de mannen is de winnaar toch al bekend, Sebastian Timmerman. Is het bij de vrouwen nog wel spannend? Nou, er moeten rare dingen gebeuren. We willen Carla Zielman uh, de winst niet gaan pakken. Want zij staat uh, ver voor 42 punten in dat uh, algemeen klassement bij de vrouwen. Maar direct in de tweede ronde, de net uh, van de wedstrijd die over 70 ronden gaat, 28 kilometer. Gebeurde er wel rare dingen. Want Carla Zielman ging onderuit. Maar die staat op het punt om weer aan te sluiten met uh, de hulp van twee ploegenoten bij dat peloton. En uit dat peloton demereerde, uh, meteen niet de minste dame, en naar kijkende vechten Voske Tamar van der Wal, Elma de Vries en Mariska Huisman. En dat is de nummer twee uit dat algemeen klassement. Maar terwijl die vier nog maar een meter of tien voorsprong hebben op het peloton... na de eerste achterronde van deze wedstrijd... staat Carla Zielman op het punt om weer aan te sluiten achterin dat peloton. En dan moet ze weer eventjes de rust bewaren en terugkeren in de wedstrijd op die manier. En dan weet zij dus dat zij normaal gesproken vandaag de winnares gaat worden... van dat regelmatigheidsklassement. ...aan het einde van dit lange seizoen. Maar deze laatste wedstrijd in Tiof, een aardig vol Tiof moet ik zeggen. Ik ben nu wel eens bij een marathon bezig kijken waar maar een paar honderd man waren. Maar nu zijn het er een paar duizend. De hele dag zijn er al marathonwedstrijden geweest. Met uh, ook Nederlands kampioenschappen voor de jeugd. En dat publiek is allemaal blijven hangen tot uh, deze laatste twee wedstrijden van het seizoen. En dat geeft wel een, uh, een aardige sfeer. De, drie, de vier dames die ik uh, net noemde geven inmiddels de moed op. Zij weten dat het peloton hen heeft teruggepakt. En helemaal achterin het peloton is Carla Zielman ook weer teruggekeerd. Kortom, als we bijna tien ronden gehad hebben, is de rust weer gekeerd bij deze laatste marathon voor de vrouwen. Heeft het over early in the morning. En dan moet ik altijd aan in die houtkant denken. Terecht Ronald, maar dat weten de luisteraars niet. Um, uh, het staat 0-0 na 10,5 minuten spelen in deze wedstrijd tussen Heracles, dat sterker is, en Vitesse. bal zit wel voor Vitesse, maar wel achterin voor Yoshida, die de bal teruggeeft aan zijn keeper. En dat is Room die niet echt in de grote problemen is geweest. Maar toch wel steeds gevaarlijk mensen voor zijn doel heeft zien komen. Met name de voorzetten vanaf de rechterkant. Van Douglas zou het beter hebben moeten zijn om het echt moeilijk te maken voor Vitesse. Vitesse nu in de avond is één keer in de buurt van het doel... van pas weer geweest bij een hoekschop vanaf de rechterkant. En die kwam redelijk gevaarlijk voor dat doel, maar leverde ook niets op. Terwijl de regen nu met fluiten naar beneden komt in Almelo. Op het kunstgrasveld maakt dat niet al te veel uit. Balbezit van Van der Struik. Die speelt de bal naar de rechterkant. En dan moet er snel weer teruggespeeld worden naar de keeper, naar Rome. Want er wordt goed gejaagd door Herakles Almelo. Nu gaat de bal richting Maartens, dus die wint het kopduel... Van Pedersen en kan uh, Lopez, die erg veel praat, maar weinig doet... Uh, kan de bal niet onder controle krijgen. Bal gaat over de zijlijn en zo mag Vitesse wel ingooien. We hebben 11,5 minuut gespeeld in Almelo. Staat het nog altijd bij Heracles tegen Vitesse 0-0. En hoeveel staat het bij Willem II Heerenveen nog steeds, Rachter? Ja. 2-0 voor Heerenveen na 10 minuten spelen in de tweede helft van de wedstrijd. Even een fase waarin Willem II wat probeert. Waarin er wat meer diepgang en risico wordt genomen. Nu wel Heerenveen in de middencirkel wat kan overnemen met Dost en Vairin. Aan de rechterkant is Jan Maat vertrokken. de rechtsback, maar die krijgt de bal niet. Ja, nu uiteindelijk toch heeft zich ietsje laten zakken. Dan gaat het naar Breuer, een paar meter voor de middenlijn. We zitten dan weer op de helft van Herenveen met Vairine. Aan de zijkant is het Jonga Pin mooie lange bal van Grientheim. maar die bal wordt onderschept. Wel ingeleverd bij jury. Schiets. dan is het Dost meter of twintig van de goal af schieten met Elm en de bal naar buiten gedrukt door Doemond Davino Verhulst. En dan misschien nog Jonga Pin met een voorzet, nee, want hij is de bal kwijt. Elf minuut gespeeld in de tweede helft. En het is bij Willem 2 Heerenveen 0-2. En bij de twee wedstrijden die om kwart voor acht zijn begonnen... Herakles tegen Vitesse en Roda de Graafschap is nog niet gescoord 0-0 dus. De late wedstrijd is straks NAC tegen ADO Den Haag. En in Duitsland Bayern tegen Borussia. Daar is het 1-3. En daar duurt het niet zo heel lang meer. Tot zo naar het NOS Journaal. NOS langs op 1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 Of als ze niet voor je willen zorgen. Ik ga ik, ik tegen je hakelen. Ik heb nog nooit gehakeld. Luister, naar één ding is zeker. Morgenavond, 9 uur in Holland, Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.